Vijf uur door Almegens met het NOS-journaal. Michelle Obama, de vrouw van de Amerikaanse president... heeft de democratische conventie toegesproken. Ze verzekert een enthousiast gehoor in Charlotte in de staat North Carolina... dat de president nog altijd dezelfde man is als toen hij drieënhalf jaar geleden begon. Je verandert niet door het presidentschap. Je laat ermee zien wie je bent, zei ze. De conventie begon vannacht en duurt drie dagen. Het hoogtepunt is donderdag als Barack Obama met een toespraak... de nominatie van zijn partij aanvaardt.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 De Duitse TV besteedt vanavond aandacht aan het Heulmeisje... in de hoop dat deze moordzaak uit 1976 alsnog kan worden opgelost. Naakte lichaam van het meisje werd 36 jaar geleden gevonden... op parkeerplaats De Heul in Maarsbergen, langs de A12. Om wie het gaat en hoe ze om het leven is gekomen... is tot op de dag van vandaag onbekend. Sinds een tijdje is er voor het Heulmeisje een cold case-team van de politie. Dat team heeft tips die richting Duitsland wijzen...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 Nu al wakker. Het Partij Middel en Wingerloes Stol. Goedemorgen. U luistert naar Nu al wakker van Omroep BNL. Het ochtendprogramma voor iedereen die nu al wakker is. Iedere woensdagochtend tussen 4 en 6 hoort u het nieuws... van het verre buitenland tot vlak om de hoek. Willem Holleder is vanaf vandaag kolonist bij de Nieuwe Revue. Jongere politieke partijen debatteren vandaag in Arnhem. En nog meer debat vandaag... Prominente politici debatteren vandaag over het industriebeleid. Zometeen hoort u Ronald Plas sterk over zijn strategie in het financieel debat van vanmiddag. Over precies een week gaan we naar de stembus. Een spannende dag met veel vragen. Blijft de VVD de grootste partij van Nederland? Welke coalitie krijgt ons land? En wat betekent dat voor u en voor mij? Een extra spannende dag is het voor de vele nieuwe kandidaten. Sommigen strijden nog voor hun zetel... en anderen lijken af te steven op een plek in de Tweede Kamer. Een van hen is Bas van het Woud, dus het nummer 27 van de VVD. Hij is dit uur bij ons in de studio. Bas, goedemorgen. Goedemorgen. We hebben net afgesproken dat we je tegen je zullen zeggen... Ja. Um, op je website Bas naar Den Haag zien we een foto met twee jonge kinderen. Dus je bent vast niet uh, al vaker zo vroeg wakker, of niet? Dat gebeurt nog wel eens, ja. Dat je er s'nachts eventjes uit moet. En, uh, maar gelukkig, de uh, laatste tijd ging het heel goed. Dus het is toch weer even wennen. Maar fijn om hier te zijn. Kijk, goed dat je er bent. Want hoe druk heb je het op dit moment met campagne voeren? Heb je hier überhaupt wel tijd voor? Ja, nou ja, s'nachts gebeurt er niet zo heel veel. Dus, dus dit kon er uh, zeker even tussen. Maar het is heel druk. Uh, maar dat is ook hartstikke leuk. Je hebt ontzettend veel debatten, bijeenkomsten spreekbeurten. Iedere dag al een aantal. Dus het is uh, lekker aanpoten tot en met 12 september. Want wat heb je allemaal gedaan om campagne te voeren? Kun je wel dingen noemen? Uh, uh, ja, het zijn, je krijgt ontzettend veel uitnodigingen... Uh, uh, om bij organisaties en clubs lang te komen voor debatten. Ik heb toevallig gisteravond... Uh, in mijn eigen wijk Eiburg in Amsterdam een grote avond georganiseerd. Waar we onze toekomstvisie voor die wijk uh, presenteren. Dus ja, zo uh, kom je de dagen allemaal wel door. Ja, je zegt je krijgt heel veel uitnodigingen. Het is toch opvallend uh, als je op de nummer 27 van de lijst staat. Dat betekent blijkbaar ook dat politiek nog steeds heel erg leeft. Ja, als je kijkt naar uh, hoeveel... Kijk, ik woon ook in Amsterdam. Dat is ook een stad waar traditioneel natuurlijk veel uh, georganiseerd wordt. Maar het valt inderdaad niet tegen uh, hoe leuk mensen het toch vinden om daar allemaal naartoe te komen. Want als we kijken naar je agenda van de afgelopen, pak een beetje, uh, zeven, acht dagen. Wat, wat staan er allemaal voor, voor bijeenkomsten, debatten, uh, dat soort dingen in? Um, even kijken, ik ga vanavond ga ik bijvoorbeeld weer naar Amsterdam-Zuidoost... waar ik met de SP uh, in debat ga. Uh, morgenavond zit ik in de Noorderkerken in Amsterdam. Um, zaterdag zijn we de hele dag in Amsterdam. Gaan we weer ouderwets flyeren. Een uh, hele tour door Amsterdam. Dus, en dan vergeet ik volgens mij nog een stuk of vijf, zes dingen. Ik moet iedere ochtend gewoon even kijken wat gaan we ook weer doen vandaag. Ja, want zo'n campagne uh, ja, die voer je ook als nummer 27 op de lijst van de VVD. Uh, natuurlijk ook een verkiesbare plaats, zeker als je kijkt naar de peilingen van dit moment. Uh, uh, ben je dan ook landelijk nog veel in de weer? Kom je ook nog wel buiten Amsterdam? Ja, zeker. Ja, je komt ook, ook buiten Amsterdam. Het is wel zo dat je... Ik ben na Fred Teven de hoogste kandidaat van de VVD voor Amsterdam. Uh, dus uh, wordt je ook veel gevraagd om, om in die stad dingen te doen. Maar ik ben onlangs uh, ook weer in mijn geboortedorp Scherpenzeel uh, geweest... om daar met uh, ook de Scherpenzeelse kranten uh, te praten. Dus dat neemt ook allemaal hele leuke dingen met zich mee, zo'n campagne. Je voert een uh, voorkeurscampagne. Basnaardenhaag.nl heet je website. Wie is Bas nou? Ja, dat ben ik. Bas van Ik ben uh, 33 jaar... Zoals je al zei, ik heb twee uh, kleine kinderen. Uh, woon in Amsterdam, ben getrouwd. Ik uh, uh, uh, werk uh, nu nog als uh, strategisch adviseur en gespreksleider. Ben gemeenteraadslid al zes jaar in, uh, in Amsterdam. En hoop dus vanaf 12 september in de Tweede Kamer te zitten. Waarom? Nou, ik vind politiek een ontzettend uh, mooi vak. Ik ben al vanaf mijn achttiende actief in de politiek. Ik ben toen lid geworden van de JOVD. Dat is de jongerenorganisatie uh, van de VVD. En um, het allermooiste van politiek actief zijn is... dat je gewoon zelf mee kunt bepalen over de toekomst van je stad... als je in de lokale politiek zit en ook van je land. Het is een ontzettend spannende tijd voor Nederland uh, de komende jaren. We zitten midden in een crisis. Het wordt heel bepalend hoe we dat de komende jaren gaan aanpakken. Ja, en ik voel me ontzettend uh, gemotiveerd en gedreven... om daar zelf ook over mee te praten. Had je, had je al op jonge leeftijd gelijk zo'n idee van... ik heb te weinig te zeggen? Nou, dat niet zozeer. Uh, ik was wel iemand die overal een mening uh, over had. Uh, en uh, af en toe werden ze bij mij thuis ook doodmoe van uh, dat ik eindeloos overal over door wilde discussiëren. Dus ook om hun allemaal een beetje te ontlasten, dacht ik, is het wel goed om gewoon zelf die politiek in te gaan. Ja, nou, die website basnaardenhaag.nl, dus helemaal gecentreerd rondom jou eigenlijk. Uh, is dat een bewuste keuze geweest? Nou ja, je, je, je voert uh, campagne voor de VVD, uh, ja. maar we hebben een lijst met uh, heel veel hele goede mensen, uh, ook heel veel verschillende mensen. Uh, en je wilt natuurlijk ook graag aan je kiezers laten zien uh, wie je zelf bent. Uh, en ik hoop dat ook zoveel mogelijk mensen op nummer 27 stemmen straks. Ja, je bent daar heel open in, dat zien we onder andere aan hoe je jezelf uh, presenteert, ook op je website. Hoe wordt er nou op gereageerd door mensen? Uh, ik krijg overal hele leuke uh, reacties, uh, moet ik zeggen. Uh, veel mensen die ook beloven, ik ga op je stemmen. Nee, kijk, uh, dus ze zeggen allemaal, daar zullen we je aan houden. Uh, dus tot nu toe is het heel, dat valt me ook op. Überhaupt, uh, ik, een paar jaar geleden, ik heb ontzettend veel campagnes voor de VVD al gedaan. Een paar jaar geleden, ook als je op straat kan... was men toch nog erg cynisch en negatief over de politiek. En ik merk dat, dat überhaupt wel een beetje aan het draaien is. Mensen het leuk vinden om de discussie uh, weer aan te gaan en ook erg betrokken zijn. Dus campagnevoeren is geweldig. Ja, straks gaan we het uh, een beetje verder praten... over de campagne voor de VVD. Over jouw ambities wellicht ook. En uh, we blikken ook even terug op het uh, debat... dat gisteravond uh, plaatsvond. Dat zometeen. Maar er is... Uh... Nieuws uit Groningen. Daar zat iemand klem tussen twee panden, geloof ik. DNL um... Nieuwsflits. Robert Smit, vertel er meer over. Ja, in Groningen zat inderdaad iemand klem. De brandweer is uren ermee bezig geweest. Een uh, man tussen de 20 en 25 jaar uh, zat dus klem tussen twee muren. En om half drie werd hij opgemerkt door een voorbijganger... die de hulpdiensten onmiddellijk inschakelde. Uh, het slachtoffer zou van een dak zijn gevallen en kon niet meer zelfstandig uit zijn benarde positie komen. Maar na een reddingsactie van 2,5 uur werd de man zojuist bevrijd. Uh, volgens de brandweer maakte hij het naar omstandigheden goed. Hij was in elk geval aanspreekbaar. En de man is nu overgebracht naar het ziekenhuis voor verder onderzoek. Uh, wat voor letsel hij eraan heeft overgehouden is echter nog niet duidelijk. Nieuws in de nacht. Dankjewel, Robert Smits. En we zijn in ieder geval blij dat hij eruit is tussen die twee muren. Lijkt me ook een hele benarde situatie. Ja, Midden in de nacht tussen zou twee. Het is me heel muren. benauwd voelen. Ja. Het is vast nog benauwder dan campagne voeren. Daar gaan we zo meteen ook verder over praten hm. met onze studiogast. Um, ook gaan we naar de ochtendkranten. Maar eerst Ben Howard. Keep your head up.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 In januari kwam hij na bijna acht jaar celstraf op vrije voeten en nu heeft Willem Holleder een eigen column. Daar zometeen meer over. Maar sommige Nederlanders worden op dit moment ook langzaam wakker. Het andere deel ligt nog op één oor. De kranten in ieder geval die zijn ruim op weg naar de kiosk en wij nemen ze met u door. Te beginnen met Spits extra collegegeld betalen om na je studie nog een studie te kunnen betalen. Volstrekt onwenselijk, zegt D66-leider Alexander Pechtold in spits. Hij krijgt erbij steun van links, van de PvdA en de SP. De langstudeerboete zorgt volgens Pechtold voor een straf op ambitie. Een voorbeeld, een student die zijn bachelor psychologie heeft afgerond... en het onderwijs wil versterken door zich te laten omscholen tot leraar... moet hier een veel hoger collegegeld voor gaan betalen. En dat is vreemd, want studenten die twee studies tegelijk volgen... hoeven dat niet. Samen met de PvdA en de SP heeft D66 op dit moment 74 zetels in de Kamer. Net niet genoeg voor een meerderheid. Maar de laatste peilingen brengen licht aan de horizon voor studenten die een tweede studie willen volgen. Die voorspellen dat Pechtold na de verkiezingen een ruime meerderheid heeft voor zijn plan. Er komt een meetlat voor de sociale verantwoordelijkheid van grote voedselproducenten. Dat is te lezen in de Volkskrant. Voor de 25 grootste komt er de Access to Nutrition Index, etni. De index beoordeelt bedrijven onder meer op de toegang tot gezonde voeding in arme landen, de voedzaamheid van hun producten en de marketing van ongezonde voeding. Mark van Ameringen, voorzitter van het platform dat de index heeft bedacht, verwacht dat de Adni zal inslaan als een bom. Volgens hem is de sociale meetlat voor grote voedselproducenten niet bedoeld als schandpaal, maar moet het bedrijven aansporen om hun sociale verantwoordelijkheid te nemen. De index is bedoeld als wapen in de strijd tegen zowel obesitas als ondervoeding. De oudere zorg moet volledig worden overgeheveld van de AWBZ naar de gemeente. Het staat in bijna alle verkiezingsprogramma's. Vooral omdat de kosten van de AWBZ ieder jaar voorstijgen... Maar de zorgverzekeraars zijn het niet met de plannen 1, schrijft Trouw. In de krant zegt André Rauwvoet, voorzitter van Zorgverzekeraars Nederland... dat de zorgverzekeraars zelf verantwoordelijk willen worden voor de oudere zorg. Ze zouden dat beter, efficiënter en goedkoper kunnen regelen dan de gemeente. Rauwvoet krijgt er in bijval van Actis... de Koepelorganisatie van Verpleeg- en Verzorgingstehuizen... en tal van andere betrokken partijen. Zoals de artsenorganisatie KNMG en de NPSF, de patiënten- en consumentenorganisatie. Geen vrouwen meer op de stadsbussen van Jeruzalem, kopt de Volkskrant. Schrik niet, vrouwen mogen nog steeds met de bus reizen in de religieuze hoofdstad. Het gaat om advertenties op de buitenkant van de bussen. De Israëlische busmaatschappij Echert wil daar geen advertentiecampagnes met vrouwen meer op plaatsen. De reden, het bedrijf vreest vandalisme van ultra-ox-orthodoxe Joodse mannen. Deze groepen smeurden eerder al stelselmatig advertenties op straat... waarin vrouwen worden afgebeeld. Discriminatie, denkt u wellicht. Maar nee, daar heeft het busbedrijf iets op gevonden. Op de groene bussen zullen helemaal geen afbeeldingen van mensen meer worden afgebeeld. Dat en meer leest u zometeen in de ochtendkranten. In januari kwam De Neus na bijna acht jaar celstraf op vrije voeten. De Nieuwe Revue rookt zijn kans om daarna Willem Holleder te strikken als columnist. Juist, een heuse column voor de ex-crimineel. Vanaf vandaag verschijnt zijn eerste bijdrage in het Weekblad. Erik Nomen, hoofdredacteur van de Nieuwe Revue. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat wordt nou zijn kracht als columnist? Ja, het is een bijzonder mens, hè? Willem Holleder. Hij heeft natuurlijk een, een vrij stevig verleden achter de rug. En daar kan hij je flink over vertellen. En daarnaast is hij uh, volgens mij nu een van de bekendste Nederlanders die er uh, vrij rondlopen. En uh, ja, dat, dat levert ook allemaal uh, bijzondere momenten op uh, met uh, ja, andere BN'ers die met hem de foto willen... en dingen waar hij voor wordt uitgenodigd. Dus die man heeft een heel raar en bijzonder dagelijks leven. Maar gaat hij bijvoorbeeld schrijven over zijn tijd in de gevangenis... of gaat hij over kleine ergernissen zoals een theezakje dat kapot gaat schrijven? Wat voor soort stijl wordt het? Ja, nou, ik, ik, ik herinner me niet dat ik hem ooit heb horen klagen over theezakjes die ongereden waren geraakt. Maar uh, ik heb al wel een paar columns gelezen die hij uh, voor, uh, voor latere weken uh, in voorbereiding heeft. Eén daarvan gaat over uh, inderdaad uh, wat anekdotes over de periode dat hij in een Frans gevangenis heeft gezeten. Dat soort dingen zal hij gaan bespreken, maar... Hij, uh, ja, er zijn ook maatschappelijke problemen, bijvoorbeeld met de reintegratie van criminelen, waar hij toch wel een mening over heeft. Dus zowel dingen in het dagelijks leven als in het verleden, als uh, uh, ja, toch een klein beetje maatschappelijk relevantere uh, onderwerpen gaat hij aansnijden. En dat doet hij met zijn pennetje op papier. En dan schrijft hij in, uh, in de cafés gewoon echt met een keurig ouderwets handschrift. Een column en die mag ik dan voor hem gaan uittrekken. Nou, het is, het is nog een heel vak: columnist zijn. Ik kan me voorstellen dat niet iedereen daarvoor geschikt is. Een scherpe pen nodig, leuk kunnen schrijven. Hoe zit dat uh, bij meneer Holleder? Ja, ik wist natuurlijk ook niet of je een beetje kon schrijven. Ik, uh, ik heb uiteindelijk een balletje opgegooid en via vier kwam het bij hem. En uh, ja, dan zit je op een bepaald moment tegenover hem in een Jordan café, En dan hoop je maar dat hij een beetje leuk uh, van de tongriem gesneden is. En dat was hij. Er kwamen heel veel anekdotes. En het is een, een, een gezellige verteller. En aangezien hij uh, wat dat betreft uh, ook echt heel serieus neemt, die column... Ja, al die verhalen komen prima, prima op papier. Ik, ik kan niet anders zeggen. Het, het, het, het, het klinkt misschien lullig, maar het valt me reuze mee voor iemand die een, een, een beginnend columnist is. Ja, precies. Het moet ook een leuke ontmoeting zijn geweest, die eerste ontmoeting. Ja, ik, ik, ik, ik was niet extreem zenuwachtig, maar er zijn wel eens keer, laten we zeggen, rustgevende vergaderingen waar ik naartoe gehuppeld ben. Ehm... Uh, ja, het was, het was in een café. We stonden daar voor de deur. Ik samen met mijn misdaadverslaggever, want die had, die had contact gelegd. En de deur was dicht. En nou, daar heel ver weg stond nog een vrouw met veel uh, blond opgetoupeerd haar. Ze wij erop kloppen? Nou, dan ging de deur uh, van het slot. Dan we volledig. Ja, kom binnen. Na nou, achter ons meteen die deur weer op slot. Dus we voelden ons toch een beetje onheimisch, om het zo maar even te zeggen. Uh, maar uiteindelijk bleek dat een, uh, bleek dat een heel amabel gesprek met uh, een, een colaatje en een, uh, een paar bitterballen. Hoe hebben jullie hem overtuigd? Waren alleen de bitterballen nodig of ook nog een beetje geld? Nou ja, kijk uiteindelijk, het is nu een, hele, uh, is een heel beroemd persoon. Het is een BN'er. En uh, ja, we hebben hem natuurlijk in eerste instantie niet geselecteerd op het feit dat hij de Literatuurprijs gaat winnen. <lacht> dus je moet betalen voor zijn, voor zijn bekendheid. En uh, het, het bedrag dat hij ervoor krijgt... Dat is al ongetwijfeld een, een redelijk serieuze argument geweest zijn om die column aan te nemen. Maar aan de andere kant, het is natuurlijk ook een man die uh, ja, vanwege een zekere trots ook wel meteen weer de allerbeste column aller tijden wil gaan schrijven. Dus als ik dan met hem zit, dan gaat hij ook van ja, Erik, snap je precies wat ik hier zeg en snap je wat ik daar zeg en moet ik dat misschien iets anders doen? En dan zeg je ja, doe het maar anders. Zegt je, nee, nou, het klinkt toch niet. Nee, nee, laat maar zoals het was. Nou, in ieder geval, hij neemt het wel heel serieus. Ja. En ja. Uh, en de, een andere reden is, ja, die man heeft natuurlijk betrekkelijk weinig andere banen. Ik bedoel, je gaat als uh, Willem Holleder, ga je niet achter een bar staan en een biertje stappen. En ik denk ook niet dat hij heel makkelijk op een, op, een, op een andere positie terecht kan komen. Dus dit is uiteindelijk een van de weinige plekken waar hij op een keurig lokale wijze geld kan verdienen. Ja, nou moet hij nog bijna 18 miljoen terugbetalen aan justitie, Willem Holleder. Hoeveel columns ja. moet hij daarvoor schrijven? Ja, ik heb het wel eens geprobeerd te berekenen, maar dan ga je echt in de honderden jaren zitten. En ik ga er niet van uit dat hij een bijbelse leeftijd gaat bereiken zoals ooit met 999. Of Sinterklaas. Ja, of ja. Sinterklaas. Dat is natuurlijk ook een uh, man die als hij eenmaal was begonnen met column schrijven op zijn veertigste nu heel rijk was geworden. Maar uh, nee, da daar moet hij nog echt uh, flink voor, uh, voor doorpennen. Daar gaan uh, duizenden big pen doorheen voordat hij dat bedrag bij elkaar heeft gepend. 17,9 miljoen, dat is natuurlijk ook niet te doen. <hijen> nu las ik in een eerder interview die u had gegeven... ...dat u op termijn misschien nog wel de columns zou gaan bundelen. Dus u bent wel positief ingesteld dat het wel goede columns zullen worden. Nou ja, de, degene die ik heb gelezen, en dat zijn er nu een paar... ...die zijn hartstikke leuk en ik kan me voorstellen dat er ook later wel een... Uh... Uh, interesse zal zijn om dat als cadeauboekje bij de kerstboom of uh, in de Sinterklaassurprise te doen. Maar dat is niet iets dat wij gaan uitgeven. In principe, wij hebben alleen het eerste publicatierecht voor de column in nieuwe Revue elke woensdag. En uh, wat hij er vervolgens mee gaat doen, dat is aan hem. Het copyright ligt, zoals eigenlijk altijd bij uh, columnisten, gewoon bij de columnist zelf. Dus als hij er later een, een gezellige bundeling van wil maken of een theatershow van wil bouwen of een bordspel van wil maken, dat ligt helemaal aan hem. Nou, wie weet ligt met de kerst in de winkel de bundel van de neus. Maar eerst een column in de Nieuwe Revue. Erik Nolme, hoofdredacteur van de Nieuwe Revue, dank u wel. Graag gedaan. Het is bijna vijf voor half zes. U luistert naar Radio 1, nu al wakker. Zometeen gaan we verder praten met onze studiogast. Hij is uh, Tweede Kamerkandidaat voor de VVD, Bas van het Woud zometeen over zijn ambities. Wekelijks spreekt WNL's politiek redacteur Kamran Oela een column uit. Hij analyseert van alles wat hij om zich heen ziet. En deze week richt hij zijn vizier op de Amerikaanse verkiezingen. Vier jaar geleden pakte de publieke omroep groots uit... tijdens de Democratische Conventie. Want een zwarte man zou zomaar eens de president van de Verenigde Staten kunnen worden. Fanboys Premra de Dekushuna, Jurgen Ruiman kwijlden vijf dagen lang bij de NOS... Hoe anders is het allemaal nu? Ja, hier bij WNL in de nacht is er volop aandacht... en op NOS.nl kunt u een livestream volgen. Maar verder niets ervan. En logisch natuurlijk, want die zwarte man, Barack Obama... zal natuurlijk wel nog eens via president worden. Ik kijk dan ook rijkhalsend uit naar 2016. De strijd zal dan gaan tussen twee Hispanics. Si, dos Hispanos. De democratische opvolger van Barack Obama luistert naar de naam Castro. U hoort het goed de president of the United States of America, Julian Castro. De 37-jarige burgemeester van San Antonio, de zevende stad van Amerika... spreekt deze week tijdens de conventie. Hij hoopt te doen wat Clinton in 1988 deed en Obama in 2004, de show stelen. Dan kan er maar één ding gebeuren. Castro wordt over vier jaar de kandidaat... met Desperate Housewives-actrice Eva Longoria als een cheerleader. En dan die Republikeinen. Die vallen voor de charmes van Rubio... Nu nog de senator van de Florida. Een keurig gekapte mormoon met vier kinderen. De meest conservatieve rednecks zullen zoeken naar een blank heerschap... maar die niet vinden. Rubio is het rechtse antwoord op Obama. Tenzij... Ja, tenzij Mitt Romney in 2016 gewoon voor zijn tweede termijn gaat. U gelooft me niet, maar u hoort het goed. Obama ligt maar net voor op de man uit Michigan. Maar dat weten wij Nederland niet, want Romney... Die heeft geen Hollandse cheerleaders die dagenlang opgewonden over hem oreren via onze nationale televisie. Een column van WNL's politiek redacteur Cameron Oella. Het is bijna half zes en dus tijd voor... Het Nieuwsminuutje met Robert Smit. In Groningen is de brandweer uren bezig geweest met een reddingsoperatie. Een man tussen de 20 en 25 jaar zat geklemd tussen twee muren... Om half drie vannacht werd hij opgemerkt door een voorbijganger... die de hulpdiensten onmiddellijk inschakelde. Het slachtoffer zou van een dak zijn gevallen... en kon niet meer zelfstandig uit zijn benarde positie vrijkomen. Na een, re een reddingsactie van ruim 2,5 uur... werd de man rond de klok van vijf uur bevrijd. Volgens de brandweer maakte hij het naar omstandigheden goed. De man is aanspreekbaar. Hij is overgebracht naar het ziekenhuis voor verder onderzoek. Wat voor letsel de man heeft overgehouden aan zijn val... is vooralsnog onduidelijk. De, Rutte, de Rotterdamse burgemeester Ahmed Abutaleb... begint vandaag aan zijn werkbezoek aan China. Samen met een zakendelegatie van 50 personen... brengt hij onder meer een bezoek aan de Chinese ministers van transport. Shanghai en Rotterdam werken nauw samen op het gebied van gezondheidszorg... veiligheid en onderwijs. En daarom zal de reis zich niet alleen focussen op het havengebied. Abutaleb is tot 11 september in China. In Charlotte, North Carolina is de Conventie van de Democraten geopend... Het evenement duurt drie dagen en eindigt donderdag met een toespraak van Barack Obama. Daarin zal hij bekendmaken dat hij zijn nominatie, voor de, voor de, zijn nominatie van de Democraten aanvaardt. Een half uur geleden sprak first lady Michelle Obama het publiek al toe. De Aziatische beurzen hebben het deze nacht flink te verduren. Het leek erop dat de Nikkei-index langzaam maar zeker uit het rood zou krabbelen... maar het heeft slecht nieuws te verduren gekregen. Negatieve cijfers uit de Verenigde Staten over de productiesector... hebben de beurzen nu in zijn greep... Het gevolg is dat de Japanse beurs nu op ruim 0,8% in de min staat... rond de 8700 punten. En tot slot het weer met Stijn van Antwerpen. We hebben in de ochtend eerst nog te maken met enkele lokale misbanken... die zullen laten vervangen worden door wolkenvelden... en die worden dan met name... Uh, ja, over bijna het hele land wordt dat afgewisseld door uh, zonnige perioden. Temperaturen die komen uit rond de 18 tot 20 graden bij een matige tot vrij krachtige noordwestelijke wind. De komende dagen dan houden we een beetje hetzelfde weerbeeld. Vanaf zondag dan lijkt het enigszins wat op te gaan knappen en dan gaan de temperaturen ook richting zomerse waarden. Dankjewel Stijn van Antwerpen en tot zover het Nieuwsminuutje. U hoorde Robert Smit. Dank je wel. En zometeen gaan we in Nieuwwakker op Radio 1 praten. Niet alleen jongen, niet alleen de. De grote politieke leiders, de lijsttrekkers van alle partijen gaan in debat. Ook de jongere partijen gaan vandaag in Arnhem in debat over de zorg in Nederland. En dat zometeen. Want over precies een week gaan we naar de stembus. Een extra spannende dag voor de vele nieuwe kandidaten. Sommigen strijden nog voor een zetel. Anderen lijken af te stevenen op een plek in de Tweede Kamer. Een van die mensen voor wie het wel goed lijkt te zitten is Bas van Woud. De, dit hele uur bij ons in de studio. Uh, Bas, voor wie wil jij die Tweede Kamer in? Ja, je zit natuurlijk altijd voor iedere Nederlander uh, in de Tweede Kamer. Maar ik voel mij wel uh, buitengewoon verbonden. met het soort mensen die wonen in de wijk waar ik woon. Eiburg is een Vinex-wijk. Uh, Dat is een wijk waar mensen ontzettend hard werken voor hun geld. Daar op zich een leuk salaris uh, uh, aan overhouden. maar die zich wel grote zorgen maken als ze kijken naar hoe het nu gaat met de economie. Uh, maar ook naar de plannen van sommige politieke partijen. Hè, die zeggen. bij deze mensen kun je het allemaal wel gaan halen. We gaan alles inkomensafhankelijk maken. We gaan morrelen aan hun hypotheekrenteaftrek. Ik maak me daar hele grote zorgen over. Uh, en dit zijn geen mensen die de grote graaiers zijn en uh, die tonnen per jaar op hun bankrekening uh, bijschrijven. Het dus zijn mensen die hard werken voor hun geld. En daar wil ik ze echt voor zijn de komende jaren. Ja, de, dat, dat die belastingcenten in ieder geval uh, een beetje gelijkmatig worden getrokken. En dat niet alles bij de rijken terecht komt. Nou ja, het, het, dat is dus de middenklasse. Het, het, het is juist de middenklasse, de hogere middenklasse. En je ziet toch in heel veel programma's van politieke partijen dat ze zeggen... we gaan uh, ook die groepen extra belasten. Terwijl dat mensen zijn waar het niet meer te halen valt. En in Nederland moeten we het juist veel meer eens gaan hebben over hoe we het geld verdienen... in plaats van hoe we het uitgeven en herverdelen. Veel van de inspiratie, je zegt het eigenlijk al, haal je uit je woonomgeving, Eiburg. Zijn die problemen en oplossingen van Eiburg dan ook te vertalen naar de landelijke politiek? Ja, absoluut. Kijk, zo'n wijk als Eiburg staat voor mij symbool voor de groep mensen waar we het in Nederland van moeten hebben. Die gaan s ochtends vroeg de deur uit, komen s'avonds laat thuis, zijn dan vaak nog actief in het vrijwilligerswerk. Zijn mensen die je niet op het Malieveld ziet staan om te demonstreren, want daar hebben ze geen tijd voor. Maar het zijn wel de mensen die de scholen draaiende houden, die de bedrijven draaiende houden. En die al ontzettend veel belastinggeld betalen. Uh, nu ben ik niet tegen het laten dalen van belastingen, maar er zitten wel grenzen aan. Uh, en ik wil zorgen dat we die grenzen in ieder geval uh, scherp in de gaten gaan houden. Waar erger je nu aan in de huidige politiek als je naar kijkt naar die verkiezingsstrijd van de afgelopen weken? Nou, mijn grootste ergernis is echt, en ik heb een paar keer al gedebatteerd met de SP en de Partij van de Arbeid. Is dat men daar zegt hè, als je uh, met z'n tweeën werkt in, met een normale baan. Uh, dat ze je dan toch een beetje gaan wegzetten als, als, als de grote is waar het grote geld allemaal te halen is. Hè. Als jij tien jaar een HBO-functie hebt en je doet dat allebei fulltime. dan verdien je, met een beetje meezit, verdien je zo rond de 80.000 euro bruto als gezin. Dat is een leuk salaris. Maar als je daar ook nog een hypotheek van moet betalen... Hè, zeker mensen van mijn leeftijd, rond de dertig... hebben dan vaak een huis gekocht op de toppen van de markt... moeten kinderopvang betalen, euh, betalen veel aan hun zorgpremie. Ja, daar kun je niet eindeloos dingen weg blijven halen... en dat verdienen deze mensen ook niet. Nee, maar als je, als je dan kijkt bijvoorbeeld naar... Uh, want dan gaat het volgens mij in dat geval ook om dingen als kinderbijslag. Hè, uh, wat, je, wat je nog krijgt uh, uh, wanneer je een kind hebt. Uh, wat die linkse partijen dan zeggen is... Uh, als je met z'n tweeën zoveel verdient... Nou, dan hoef je eigenlijk geen extra bijdrage meer te hebben voor, uh, uh, voor je kind. Uh, is dat zo'n gekke gedachte? Nou, wat je ziet is dat dit een groep mensen is die uh, ontzettend veel belasting betaalt. En die vaak al de helft uh, van hun inkomen aan de belastingdiensten afdragen. En daarmee ook het grootste deel van, van wat wij met z'n allen doen al financieren. Um, en als je zegt we gaan alles inkomensafhankelijk maken, dan de facto zorg je ervoor dat die mensen steeds minder van hun inkomen overhouden. Dat vind ik een belediging voor de inzet die die mensen plegen. En het is ook nog eens ontzettend slecht voor de economie. Want dat geld kunnen ze niet uitgeven in de winkels en in de restaurants. En uh, daarmee raken we ook nog eens de ondernemers in dit land. Ja, als je kijkt naar de uh, toon van de debatten de afgelopen dagen, weken inmiddels, uh, wat valt hier dan het meeste op? Nou, ik heb uh, uh, gisteravond het debat maar met een half oog kunnen, uh, kunnen volgen. Het is debat Wat Carée... vond u ervan? Ja, ik, zoals ik zei, ik kom met een half oog volgen. Want we hadden zelf een bijeenkomst, uh, had ik georganiseerd, uh, waar we volgens wel ook de televisies aangezet hebben. Wat mij opviel was dat het volgens mij een wat rustiger debat was dan de voorgaande uh, keren. Uh, dat het ook iets minder uh, uh, alleen maar om de cijfertjes ging, uh, maar ook om meer de visie die mensen hebben op de maatschappij. Dus ik. Wat ik ervan meegekregen heb, was het volgens mij voor de kijker een heel goed debat. En zoals altijd uh, deed Mark Rutte dat ontzettend goed. Maar raakte vechtlust op? Je zegt het was niet zo'n opzweepend debat als de voorgaande. Bijvoorbeeld Knee van der Brink. Uh, het eerdere RTL-debat waren wel best wel heftige debatten. Ja, maar ik vond niet zozeer uh, dat dat de vechtlust weg was. Ik vond het nu wel wat plezieriger dat er... Want ik zag uh, vooral Mark Rutte, maar ook anderen met heel veel passie uh, praten... Maar ik denk dat het voor veel mensen wat beter te volgen was. Want ik vond bijvoorbeeld bij Knevel van den Brink... dat werden op een gegeven moment wel erg rommelige debatten... waar veel door elkaar heen gesproken werd. Mm -hmm. En in die zin, uh, nogmaals, van wat ik ervan zag... vond ik gisteravond wat beter overkomen. En naast Mark Rutte, want die vind je natuurlijk sterk. Wie komt er nou ook goed uit de verf? Nou ja, we kunnen niet omheen dat Diederik Samson het, uh, het goed doet in deze debatten. Ja, maar hoe, hoe komt dat? Ik heb het idee dat hij ontzettend hard geoefend heeft. Eh, want dat is volgens mij ook wel zijn gevaar. Ik vind het af en toe wat ingestudeerd overkomen, wat hij zegt. Ik heb het idee dat hij bij zo'n debat precies eh, weet... op ieder moment welke zin hij uit gaat spreken... en dat uit zijn hoofd geleerd heeft. Is dat niet bij iedere politieke spreker? Dat, dat leert toch, politiek antwoorden? Ja, wat je moet doen bij zo'n debat... is dat je van tevoren weet wat je wilt vertellen. Hè, welke boodschap je wilt overbrengen. Maar... Eh, ik vind het altijd beter overkomen als mensen niet woordelijk dan alles uit hun hoofd geleerd hebben. Dat, die indruk heb ik bij Samson wel een beetje. Hij nou, is het natuurlijk wel zo dat hij ook af en toe, en het laatste debat steeds meer, ook wordt aangevallen. En daar tot nu toe ook steeds nog, nog een antwoord op lijkt te hebben. Ja, maar vaak, vaak kun je over die aanvallen in zo'n debat kun je ook wel redelijk uh, zien aankomen allemaal. Maar hij doet het goed. Ik denk ook dat hij de baat bij heeft dat Emil Roemer natuurlijk wel tegenvalt uh, tot nu toe. En dat is toch zijn belangrijkste concurrent. Nou, een belangrijke term en ook taken die je had... was dat je Mark Rutte een tijd hebt ondersteund. Daar gaan we zo meteen over verder praten. Want jij hebt ook de term de hardwerkende Nederlanders bedacht. Nou, zo meteen horen we daar meer over. Bas van het Wouten, tot zo meteen. Ja. Zo meteen gaan we het ook hebben over het jongerendebat, Want in Arnhem debatteren jongere partijen over de zorg in Nederland. Eerst gaan we naar Muziek Will Will.i.am en Eva Simmons. The ghetto. We sip till we smashed up. Feel it all right. and we rock the ghetto blaster. Rock U luistert terecht naar Radio 1. Goedemorgen, negen minuten over half zes op de vroege woensdagochtend. Dit is het programma Nu Al Wakker van Omroep WNL. Tussen al het politieke geweld zou je bijna de jongere partijen vergeten. Toch hebben ook zij deze week een verschillende debatten. Vandaag gaan de politieke jongere partijen in Arnhem debatteren over de zorg in Nederland. Suzanne Kemperman van de Jonge Democraten zal daarbij zijn. Suzanne, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, het gaat vandaag over de zorg in Nederland. Welke onderwerpen binnen de zorg zijn zo belangrijk voor Nederlandse jongeren? Um, nou we gaan het vanmiddag hebben over uh, preventie in het basispakket. Over, um, moet ik even goed nadenken hoor, het is zo vroeg. Um, over of paramedische zorg in het basispakket moet blijven. En um, over of je leefstijl um, doorberekend zou moeten worden in bijvoorbeeld je premie. Uh, ja, dat zijn natuurlijk maar een paar punten die aan bod komen, maar de zorg is gewoon überhaupt heel belangrijk, want je merkt dat het steeds duurder wordt. Dus het is heel belangrijk dat we gaan kijken hoe we die zorg met z'n kunnen hervormen, zodat die zorg voor jong en oud en voor arm en rijk betaalbaar blijft. Ja, want wat wordt vandaag het, uh, het belangrijkste punt voor jouw partij, jouw organisatie? Uh, nou ik, we zijn allemaal ingedeeld uh, op stellingen. En uh, de stelling die ik uh, voor me kiezen ga krijgen... is of zo'n premie of dus een eigen bijdrage die doorberekend zou mogen worden uh, op je levensstijl. Dus uh, daar ga ik me vanavond uh, of vanmiddag uh, uh, over uitlaten. Hoeveel zin hebben deze jongerendebatten, denk je? Ja, ik denk ontzettend veel. Want we gaan dus vanmiddag naar de HAN, naar de gezondheidsstudies. Uh, ik ben zelf verpleegkundige... En, uh, Um, ja, ik merkte een soort van onvrede die ik had vanuit de gezondheidszorg. En op een gegeven moment had ik zoiets van, ja, ik wil niet meer alleen zeuren. Ik wil ook wat doen. En ja, dat maakt niet zo heel veel uit voor welke partij dat is. In mijn geval is dat D66 en de jonge democraten. Maar ik denk dat het heel belangrijk is dat jongeren hun stem laten horen. Ja. Dus met dit soort debatten hoop je dat te bereiken. Nou, jullie willen het natuurlijk bereiken, maar hebben jullie ook daadwerkelijk invloed? Uh, nou ja, je, uh, je merkt tijdens dat soort debatten heel veel enthousiasme van jongeren... dat ze echt een keer een, een, een duidelijk beeld krijgen van wat dat soort jongerenpartijen nou doen. Maar uh, als je het hebt over directe invloed in de politiek... dan is uh, het bloedtoneren van homo's een heel goed voorbeeld. Dat is begonnen met een motie op ons eigen congres van de jonge democraten. Dat is aangenomen. Toen hebben we het ook ingevoerd, uh, uh, ingediend bij D66... Daar nee, hebben we weer een meerderheid gekregen. En Pierre Dijkstra heeft er toen voor gezorgd dat er ook een meerderheid in de Tweede Kamer kwam. Ja, want even voor de duidelijkheid. Eh, homoseksuelen mochten tot nu toe geen bloed doneren bij de bloedbank. Precies. En dat hebben jullie in gang gezet. Ja, de, de politieke partijen, uh, we gaan even naar de, de, de grote moederpartijen... die benadrukken dat, uh, steeds dat er geen breekpunten zijn bij een coalitievorming. Uh, dus eigenlijk wordt er nog heel weinig, uh, uh, uh, ja, weinig beloftes echt hard gemaakt. Is dat volgens jullie ook een goede uitgangspositie? Uh, nee, ik denk dat iedereen zo zijn eigen paradepaardje heeft. Maar wat ik echt heel erg belangrijk zou vinden voor deze 66 de jonge democraten... is dat we niet weer um, alle ethische kwesties in de viskist zetten... zoals de afgelopen twee jaar is gebeurd. Want dat is wat onze partij uh, ons maakt. Um, we hebben er destijds voor gezorgd uh, dat abortus in de wet uh, vastgelegd uh, werd... dat euthanasie, het homohuurlijk, dat zijn belangrijke punten voor ons. Dat willen we niet... Althans, ik niet weer in de vrieskist zitten. Dus dat zou voor mij zeker wel een breekpunt zijn als ik het voortzeg het had. Maar uh, vandaag is dus dat debat tegen welke partijen kijk je nou uh, tegenop? Uh, nou, ik moet het opnemen tegenover de jonge socialisten, de Partij van de Arbeid. Uh, ik geloof dat zo ongeveer iedere andere uh, politieke jongerenorganisatie er is. Uh, nou ja, ik kijk niet per se op tegen een andere partij. Ik denk dat we heel erg veel van elkaar kunnen leren. Je ziet uh, ja, binnen iedere politieke jongerenorganisatie... dat ze heel veel uh, doen aan interne scholing. En, uh, ja, ik ben benieuwd naar vanmiddag. Ja, het is nu bijna kwart voor zes in de ochtend. Je hebt nog een lange ochtend te gaan. Lekker vroeg wakker. Hoe ga je je nou voorbereiden? Uh, nou ja, het is altijd fijn als je van tevoren de stellingen weet. Uh, zorg is mijn portefeuille, dus ik zit daar redelijk in. En uh, ik kijk ook meestal uh, wie mijn tegenstanders zijn. Uh, uh, welk plekje binnen de organisatie zij hebben. Uh, ik verdiep me nog een keertje opnieuw in de stellingen. Uh, wat vindt de huidige politiek ervan? Wat vinden wij? En uh, nou ja, op die manier uh, bereid ik me voor. Nou, we wensen jou in ieder geval veel succes bij het debat vandaag. Suzanne ja. Kemperman van de Jonge Democraten. Dankjewel. Dank je wel. Dank. Als de VVD bij de Tweede Kamerverkiezing niet op belachelijk veel zetelverlies stuit, dan zit hij over een paar maanden in de Kamer. Bas van het Wout, hij is hier in de studio, de nummer 27 op de kandidatenlijst van de VVD. Uh, we zijn het hele uur al met je aan het praten, Bas. Um, ja, waar we het eigenlijk nog niet over hebben gehad, in het verleden ben jij de politiek assistent van Mark Rutte geweest. Um, nu kijk je vanaf de, iets meer vanaf de zijlijn wellicht. Hoe vind je dat Mark Rutte doet in deze campagne? Ja, heel erg goed. Uh, dat zie je ook uh, vooralsnog in, ieder geval in de peilingen terug. Hè? Dus dat hij dat heel goed doet. En het leuke vind ik altijd... Uh, ik werkte in twee, ik zeg even, met hoofd 2006, uh, zo'n beetje rond dat rond tijd. werkte ik voor Mark, dus ook alweer zes jaar geleden. Uh, uh, het mooie is natuurlijk dat, dat je dan zo iemand ook premier ziet worden. Uh, maar dat het nog steeds uh, op alle manieren gewoon de markt is die ik ook privé kende. Uh, en dat vind ik best bijzonder. Zo n, zo n, het is een bijzonder ambt wat hij uh, bekleed, maar ontzettend zichzelf gebleven. Uh, dus dat is leuk om te zien. Ja, hij is twee jaar minister-president geweest tot nu toe. Uh, misschien te kort uh, geduurd, maar hij werpt zich in de debatten af en toe ook al een beetje op uh, weer als minister-president. Hij staat er niet alleen als leider van de VVD. Nee, het is ook de bedoeling dat hij minister-president blijft natuurlijk. Dat is ook het beste voor Nederland. Ja. Um, dus zijn er dingen in deze campagne uh, waar, waar je naar kijkt, dat je zegt, nou, dat, dat zou wel eens anders kunnen? Of daar, daar zou ik misschien een andere keuze maken? Uh, bij, bij Rutte bedoel ik. Ja. Nee, nee. nee, nee die, die doet dat hartstikke goed. Die heeft mijn advies daar uh, echt niet voor nodig. Wat ik denk dat goed is geweest, uh, is dat uh, de VVD en ook Rutte gezegd hebben, jongens hou het een beetje in de perken met de aantallen debatten. Want dat is wat ik nu al wel op, op straat ook terug hoor... van mensen die het al bijna weer zat zijn, die verkiezingen. Nou, dat moeten we niet hebben. Dus kijk uit voor die overkill. Dus ik denk dat het goed is geweest om die beperking erin te brengen. En eh, ik weet zeker dat Mark Rutte ons op 12 september... naar een geweldig resultaat gaat leiden. Nou ja, het fenomeen liegen komt heel veel voor in de, in de debatten de laatste dagen. Mark Rutte wordt er door Wiedrich Samson bijvoorbeeld best wel vaak voor beschuldigd... dat hij niet hele waarheden spreekt... Wat vindt u daar nou van? Ja, ik vond dat uh, allemaal niet zo fraai. Ik denk dat dat vooral schadelijk is geweest voor de politiek. Kijk, Rutte... laat, laat het anders zeggen. Hij, heeft hij tot nu toe de waarheid gesproken in alle debatten? Ja, hij is er teruggekend. Heeft Rutte de waarheid gesproken? Er zaten uh, uh, wel af en toe net een verspreking, uh, uh, kun je het noemen, in. Uh, we hebben ook bij Diederik Samson gezien... dat hij een voorbeeld van een ziekenhuis aanhaalt waar het ziekenhuis daarna zegt, ja, dat, dat, dat klopt allemaal helemaal niet... Hm. In de heat of de moment van zo'n debat kan het zijn dat er af en toe iets uh, verkeerd gaat. En ik heb in ieder geval geen van de lijsttrekkers erop kunnen betrappen dat men echt actief probeert om, om onjuistheden uh, te, te verkopen. Ja, het is natuurlijk menselijk als je een keer een foutje maakt... maar toch is Mark Rutte nu al meerdere malen beschuldigd van, van leugens. Dat ja, moet u toch ook wel doen? Ja, zo gaat dat in de politiek. Hè? Dat, dat is dan, uh, dan denken ze dat ze een kwetsbare plek van iemand hebben... en andere partijen hebben natuurlijk alle belang bij uh, om dat zo groot mogelijk te maken. Maar is het geen kwetsbare plek? Want je ziet wel dat Rutte oprecht een beetje geraakt wordt als, als ze dat zeggen. Ja, natuurlijk. Want als je iemand beschuldigt van liegen... dan kom je aan iemand zijn integriteit en uh, voor... De integriteit van Mark Rutte steek ik mijn handen allebei in het vuur. Dus dat is vervelend als mensen dat van je zeggen. Ook omdat je weet dat dat niet zo is. Hij heeft één keer een verspreking gehad in een debat. Heeft hij ook ruidelijk gezegd, dat klopt er gewoon niet. Daar moet dan de chaos ook mee af zijn. Maar ja, politiek is een hard vak. Dus andere partijen zullen daarmee aan de haal gaan. Ik ben in ieder geval blij dat Rutte dat niet doet. Dat hij niet eindeloos blijft terugkomen op die fout van Samson van de Partij van de Arbeid over het ziekenhuis. En mm -hmm. dat we het komende week gewoon weer vooral over de inhoud gaan hebben. Ja, gisteravond uh, ging het ook over de inhoud tijdens het Carré-debat. Um, je, je hebt het als kandidaat zijdelings uh, gevolgd gisteravond. Ja, hoe, hoe, maak je, hoe maak je dat hele circus eigenlijk mee... Uh, nou ja, heel vaak maak je, dat is het gekke, omdat je zelf heel veel op pad bent, uh, maak je ook heel veel dingen niet mee of kijk je het s'nachts weer een beetje terug en zo. Uh, maar als je het kijkt, kijk je natuurlijk ja, met nog meer belangstelling dan uh, normaal naar. Hè. Laten we wel wezen, ik, ik doe ontzettend hard uh, mijn best in die campagne, maar het resultaat van de partij wordt toch grotendeels bepaald door het optreden van, uh, van de lijsttrekkers. Uh, dus het is een beetje, uh, ja, vooral mijn vrouw heeft dat. Die zit er bijna naar te kijken alsof het een voetbalwedstrijd is. Mm. Uh, fanatiek. Uh, en we genieten er ook altijd van. Ja, want we wilden eigenlijk ook uw, uh, mening vragen hierover, of jouw mening vragen hierover. Uh, alleen wellicht dat je vrouw uh, er meer van heeft gezien. Uh, wat vond ze? Wie was er sterk in het debat van gisteravond? Uh, wat ik van haar begrijp, vond zij Rutte erg sterk. Uh, en ook uh, Diederik Samson het weer goed doen. Ik zag ook, ja, ik, ik moet zeggen dat al die uitslagen daarna... He, dan kunnen mensen stemmen, ja. via, hoe representatief dat is, weet ik niet. Maar ik zag dat die twee ook door de kijker tot winnaar waren uitgeroepen. Dus uh, nou, als ik op een vrouw afgaan, dan hebben Rutte en Samson het weer goed gedaan. Rutte dat dat... heeft uh, onder andere gezegd in het debat dat er geen cent naar Griekenland gaat. Is dat nou vol te houden of is dat meer een soort belofte... die hij na de verkiezingen in kan trekken? Nee, dat is zeker vol te houden. Wat we uh, de laatste paar jaar gedaan hebben, is gezorgd... dat we een, een dijk rondom Griekenland hebben gezet... dat als zij uit de euro gaan, wat niet de voorkeur heeft... maar als dat gebeurt, dat ze in ieder geval niet gelijk Italië en Spanje omvallen. We hebben twee keer een groot, bedrag, uh, een groot pakket aan ze overgemaakt. En het is echt nu aan de Grieken om zelf oor op zaak te stellen. En Het probleem is echt, in Griekenland kijkt men ook naar wat Nederland zegt... En al die politici die nu al de deur openzetten voor Griekenland, dat is ontzettend slecht voor de discipline die Griekenland juist nu zou moeten hebben. Ja, dus Rutte houdt nu echt vast aan zijn Griekenland-idee. Tot slot gaan we het nog even over jou hebben. Want wat ga je nu in de laatste week? Er is nog precies een week tot de Tweede Kamerverkiezingen. Hoe ziet dat er voor jou uit? Uh, ik, ja, ik ben iedere dag uh, en avond uh, op pad. Uh, veel debatten. Uh, de gemeenteraad begint ook weer in Amsterdam. Dus morgen heb ik ook gewoon weer gemeenteraadsvergadering. Dat moet je ook allemaal een beetje voorbereiden. En er zitten nog een paar hele leuke dingen aan te komen. Uh, zaterdag uh, hopelijk met wat mooi weer. De hele dag uh, met een hele grote groep VVD'ers door heel Amsterdam heen. Uh, maandagavond, daar kijk ik bijzonder naar uit... Uh, mag ik samen met Frits Bolkenstein uh, optreden... in het Politieke café van de VVD uh, in Amsterdam... Dat is een man uh, die, die heel belangrijk voor mij is geweest... om toen ik jong was de politiek in te gaan. Nou, zo zijn er allemaal hele mooie dingen nog tot met 12 september. Ja, en, en is er dan, dan ben je straks gekozen, dan kom je in die kamer. Uh, dan zul je ook veel niet meer in Eiburg zijn. Ga je, ga je dat missen, denk je? Nou ja, ik blijf daar natuurlijk gewoon wonen. Je woont er. Uh, mijn, mijn kinderen zitten daar op de crash. Ik doe daar mijn boodschappen. Uh, en het is niet zo dat ik nu een baan heb waar ik uh, continu uh, bij thuis ben. Dus uh, dat valt wel mee. Nee, maar de gemeentepolitiek kan me voorstellen gemeente... dat je die gaat ja, missen. de gemeentepolitiek zou ik absoluut uh, gaan missen. Ik heb dat zes jaar gedaan. Uh, ik kan iedereen uh, aanraden, om als ze de mogelijkheid hebben, om in de lokale politiek uh, actief te worden. Dat is ontzettend leuk. Uh, je leert je stad nog veel beter kennen dan gewoon als inwoner. Ja. Uh, maar goed, de Tweede Kamer is ook mooi. En na zes jaar uh, is het ook wel tijd voor die overstand. Nou, nog een week. Dan gaan we naar de stembus. En dan weten we ook zeker of je Tweede Kamerlid wordt. VVD-kandidaat Bas van het Wout op plek 27 op de lijst, toch? Ja, 27, 27 lijst 1. Ja. Dankjewel dat je bij ons in de studio was. Dit hele uur. Dankjewel. We luisteren nu al wakker op Radio 1. En over precies een week, dus, de verkiezingen waar we het al heel lang over hebben. Dus het ene debat volgt na het andere debat. En vandaag is er ook weer een debat, namelijk het verkiezingsdebat voor de technologische industrie. Prominente politici debatteren over het industriebeleid. Want hoe gaan de partijen de verdienkracht van Nederland vergroten? Ronald Plasterk, Tweede Kamerlid voor de Partij van de Arbeid, doet mee aan het debat. Meneer Plasterk, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, die verdienkracht. Wat moet er gebeuren om die te vergroten? Uh, ik denk dat in dit debat uh, de nadruk erop zal liggen dat we als land niet alleen maar kunnen leven van de dienstensector. Maar dat we het ook moeten hebben van het maken van dingen. Het, het uh, ontdekken en het ontwikkelen van dingen en het maken van dingen. Uh, we hebben heel veel van onze welvaart nu te danken aan uh, innovatieve bedrijven die ongeveer een eeuw geleden zijn gestart. Dus Philips en Shell en Unilever en DSM en nog een heleboel anderen. Uh, en... Maar goed, dat is een eeuw geleden. En we hebben behoefte aan de nieuwe Philips uh, van nu. En wat voor ja. producten zullen dat dan zijn? Ja, dat weet u nooit van de Want er heeft ook niet uh, een eeuw geleden iemand gedacht... ik ga een gloeilamp uh, ontdekken en uh, maken. Um, maar bijvoorbeeld een recent product is de TomTom. Dat is dan ook zo'n Nederlands voorbeeld van een product... wat het dan ver geschopt heeft. Dus er moet meer um, Nederlandse innovatie komen eigenlijk? Ja, er moet meer Nederlandse innovatie komen. En dat begint dus altijd bij... bij Kleine bedrijven bij MKB. Uh, want, want ooit zijn die multinationals als Philips en, en, en Shell zijn ook kleine bedrijven geweest. En we moeten ons daar meer op richten dan we de laatste jaren hebben gedaan. Um, en in die sector klaagt men nu bijvoorbeeld dat we te weinig uh, technisch opgeleide mensen hebben. Uh, dus dat is toch een beetje gek. He, we hebben jaren het zo gehad dat, dat wij hier de ontdekkingen deden... en dat we dan het, het uh, uitvoerende werk in de lage lonenlanden lieten doen. Dus in India in China. Maar op dit moment is het zo dat een bedrijf als ASML klaagt... dat ze voor hun ingenieurs onvoldoende Nederlanders kunnen vinden... en mensen uit India moeten laten komen. Ja. Maar wat kunt u daar als PvdA aan veranderen? Hoe gaat u vandaag bij dat debat laten zien... dat u de juiste partij bent om dit te vergroten? Ik denk dat, dat we een um, zwaarder nadruk zullen moeten gaan leggen... op uh, techniek en technologie en beta-vakken. Um, het, het is toeval hoor, maar ik realiseer me onlangs wel... dat het, uh, de, denk ik, ongebruikelijk is... dat als je nou naar de, de top van de lijst van de PvdA kijkt... bijvoorbeeld de, de, de bovenste vijf plaatsen... dan staan er twee ingenieurs en een dokter in de natuurwetenschappen. Dus misschien dat we om die reden net iets, iets meer erbij betrokken zijn. Um, maar... Um, we, we zullen daar meer aan moeten doen. Um, bijvoorbeeld door te investeren in onderwijs. Dat klinkt logisch, maar van de grote partijen zijn er een, is er een behoorlijk aantal dat dat niet doet. Dat daar niet in investeert of zelfs op bezuinigt. Um, en wat ik eigenlijk zou willen, en dat wil ik ook in het debat vanmiddag aan de orde stellen... ...is dat we een, een, een, een pact of een convenant of een, een urgentieprogramma maken... ...van de overheid samen met het onderwijs en met het bedrijfsleven om te zorgen dat we die technologie sector weer uh, uh, goed op de rails zetten. Nou hebben we de laatste dagen een hoop verkiezingsdebatten gezien op televisie... en ook gehoord hier op Radio 1. Uh, grote thema's zijn toch meer zorg, economie en uh, Europa. Um, ja, de, de, de technologische industrie blijft nog een beetje achter. Waarom horen we daar niks over in die grote debatten? Nou ja, het heeft natuurlijk te maken met de economie. En uiteindelijk toch ook. met Dat als de economie goed gaat, dan kun je... Uh, uh, dan kun je ook de zorg uh, beter blijven betalen. Hè. Dus we hebben er met z'n allen wel belang bij dat het goed blijft gaan. We leven voor een groot deel als Nederland van de export. Um, en dat, dat zijn producten die ooit, ooit bedacht en gemaakt zijn. Um, dus we moeten zorgen dat dat blijft komen. Want anders dan droogt het toch op een gegeven moment op... en dan zitten we met z'n allen met de gepakke peren. Een van de stellingen van het debat uh, lees ik even voor. Tweede Kamerleden zijn alleen bezig met koopkrachtplaatjes en het verdelen van de taart. Niet met hoe we het moeten gaan verdienen. Hoe denkt de PvdA daarover? Nou ja, dat, dat, dat, dat kan per partij misschien verschillen. Maar in ons kiesprogramma staat een aantal pagina's over wat we samen zullen moeten gaan doen. Uh, om, om te zorgen dat we het wel blijven verdienen. En nogmaals, er ligt een nadruk op het MKB. En het, ja, god, ik, ik zal het nu niet gaan afraten. Maar een hele lijst met actiepunten, um, fiscaal. Uh, het moet ook voor een deel van het bedrijfsleven komen. Ik denk dat als wij meer mensen in de technologie opleiden... dan moet er bijvoorbeeld wel een stagegarantie zijn voor die mensen. Um, wat, dan, het onderwijs moet zorgen dat er voldoende intensiteit is van de studie en van de opleiding. Dus dat er voldoende uren worden gegeven, dat mensen goed worden begeleid... Op dit moment valt nog een kwart van de mensen in hun eerste jaar uit. En dat, dat moet beter. Um, nou ja, en dan kan er van de kant van de overheid. We hebben ook budget gereserveerd daarvoor. Om te zorgen dat we dus uh, meer mensen voor die techniekvakken interesseren. En, en begeleiden totdat ze, dat uh, tot begeleiden... maar in ieder geval zorgen dat ze in een goede positie zijn... totdat ze daar een baan krijgen. Nou, vandaag dus het verkiezingsdebat voor de technologische industrie. U komt tegen verschillende partijen te staan. Welke, welke partij bent u het meest bang voor vandaag? Ja, ik zie dat eerlijk gezegd... dit debat nu niet als een, een nummertje aanvangen. Ik hoop echt dat we... Uh, we zijn ook uitgenodigd van de mensen... vanuit de technologische industrie... Uh, dat we kunnen kijken hoe, uh, hoe we bruggen kunnen slaan. En, uh, ja. Want dit is echt belangrijk en naar iedereen die we mee kunnen krijgen is dus meegenomen. Want uh, na de verkiezingen, ik denk wie ook die verkiezingen nou uh, wat meer of minder zetels haalt, ons land moet een goed technologiebeleid hebben voor de komende jaren. Ja, we hebben het ook over uh, het onderwijs, dat is, uh, dat is een hele belangrijke pijler hierin. U staat ook tegenover Anne-Wil Lucas van de VVD uh, ja. vanmiddag. Uh, ja, die zal ongetwijfeld ook beginnen over de regeltjes drukken. Ja, dat moet ze vooral doen. En dan zal ik erover beginnen dat de VVD op dit moment uh, nou, nauwelijks in het onderwijs wil investeren. Dus dat, dat uh, zal ik graag proberen op te porren om daar misschien wat meer aan te doen. En uh, over die regels ben ik het over eens. Als, het, als er onnodige regels zijn, moet die natuurlijk worden teruggedrongen. Duidelijk verhaal. Over een paar uur wordt verder over het onderwerp gedebatteerd tijdens het FME-verkiezingsdebat. Ronald Pastek, Tweede Kamerlid voor de Partij van de Arbeid. Hartelijk dank. Het is bijna zes uur en daarmee zit onze uitzending nu al wakker van deze week er weer op. Zometeen op deze zender het NOS Radio 1-journaal met Lara Renze en Marcel Oosten vanuit Den Haag. WNL is er over een uur weer op Nederland 1. In Vandaag de Dag ontvangt Merel Westrik vanochtend internetdeskundige Danny Mekic en journalist Charles Groenhuizen. Met Charles Groenhuizen wordt teruggeblikt op het carré van gisteravond. En om half zeven vanavond is Joost Eertmans hier op Radio 1 en weer met een nieuwe avondspits. Wij zijn er volgende week en wel met een hele speciale uitzending, Martijn. Want in WNL de verkiezingsnacht luiden we de campagne uit. Want op de dag zelf van de verkiezingen mag je natuurlijk geen campagne meer voeren. Nee, wordt er nauwelijks campagne gevoerd in dat, ieder geval. Dat mag. Ja, het is eigenlijk niet geniet. Dat hoort eigenlijk niet. En... Maar op de nacht ervoor, waarom niet? Waarom niet? En daarom gaan we volgens mij iets nieuws doen volgende week. Ja, want tot zes uur ochtends wordt er dan op die woensdagochtend campagne gevoerd. Hier op Radio 1 door de politieke partijen in een speciale uitzending van Omroep VNL. Ja, dat wordt dan de hele nacht uitgezonden. Dat volgende week en dus zijn wij er volgende week weer. En voor nu wensen we u nog een hele wakkere dag. Nieuws in de nacht.